Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat vrijdag 8 juni in de Schiphorst de Meppel is overleden Hendrikjen Bergman Schmid in de leeftijd van 95 jaar. De dienst van woord en gebed zal worden gehouden komende woensdag 13 juni als de Heer ons dat geeft om 11 uur in de regenboog waarna aansluitend de begrafenis zal plaats hebben. De gemeente wilt u...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 Voorheen beschouwd met vrolijk ogen, hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe plom uw goddelijk eer alom. Gemeente, wij vervolgen deze dienst door te zingen Psalm 63, daarvan de versen 2 en 3.